Lotlewin met het NOS Journaal. Een speciale politieeenheid heeft de voortvluchtige medeoprichter van motorclub Satudara, Michel B., opgepakt. Hij was op wintersport in Oostenrijk. B. stond al een paar maanden op de nationale opsporingslijst. Hij werd gezocht voor het leiden van een criminele organisatie die handelt in wapens en drugs... en zich schuldig maakt aan geweld en afpersing. Drie andere kopstukken van Satudara werden in september al opgepakt. Het spoor is minder in trek bij koperdieven. In 2012 probeerden de dieven ruim 500 keer koper te stelen van het spoor. Vorig jaar was dat nog maar 130 keer. Dat is volgens ProRail het laagste aantal in 10 jaar tijd. ProRail heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om diefstal te voorkomen... zoals het plaatsen van hekken en extra controles door beveiligers. Kippenboeren mogen mest die verontreinigd is met fipronil toch naar vergistingsinstallaties brengen... als ze de mest verdunnen door het te mengen met schone mest. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft daar een protocol voor opgesteld. Op dit moment ligt er bij ongeveer 300 boeren nog ruim 11.000 ton verontreinigde mest. Die moest eigenlijk naar een mestverbrandingscentrale, maar die kan de grote hoeveelheden niet aan. En bovendien is de centrale komende week dicht voor onderhoud. Ronald Koeman neemt Kees van Wonderen, Patrick Lodewijks en Jan Kluitenberg mee naar Oranje... als hij zoals verwacht de bondscoach wordt. De gesprekken tussen de KNVB, Koeman en zijn gewenste assistenten zijn in volle gang. De aanstelling van Koeman als bondscoach wordt mogelijk begin volgende week officieel gemaakt. En het weer dan nog, met name in het zuiden nog een paar buien. Vanavond en vannacht zijn er een paar opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het gaat wel op steeds meer plaatsen vriezen, waardoor het glad kan zijn...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu, entertainment for you. Where darkness grows In fields of loneliness Every breath As cold as ice Where lies are true hier bij uh, ZFM Entertainment voor u. Tot klokjes van uh, 7 uur ben ik bij u en we gaan lekker verder met de Time Bandits. En yeah, ja, I'm specialized in you. De Time Bandits En allemaal uh, met I'm Specialized in You Zo dadelijk gaan we uh, verder met uh, Ja, we hebben iemand in de studio En dat is uh, Nathalie Akkersmans En uh, ja, daar gaan we zo eventjes uh, een gesprek mee houden We gaan eerst uh, eventjes naar de zuidenbuur. Lisa Lewis en uh, Gouden Glimlach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 Van alle donkere gedachten Denk op niemand hoe we lachten Dat gevoel verwant met telkens weer. Elke keer ik je gouden glimlach zie je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 Lachen. Is er misschien vrede voor altijd Elke keer ik je gouden De Gouden Glimlach hier bij ZFM Entertainment voor u 106.9 en 104.5 op de kabel. Natuurlijk ook TVTX DHB+. En noem maar op. We gaan lekker verder met uh, ja, de laatste nieuwe van, uh, lief, uh, ja, van Itamar van het End. En uh, hij het over Liever Vrij. Ja, en dan gaan we zo ook nog eventjes uh, verder met uh, Nathalie. Nathalie Jakkerman hier uh, aanwezig in de studio. Wie rijd ik mijn vrijheid tegemoet. De nacht zet mij aan denken voor de zoveelste keer. Je weet niet wat je met me doet. Hou me vast aan die momenten. Al gaan de uren nog zo snel... Wanneer laat ik mijn hart aan jou zien en mijn gevoelens dan vertel? wat jij? zelf steeds verwijt. Als jij me dan meer gaat bellen, omdat je mij zo graag wilt zien, ik je niet laat weten wat ik wil zeggen. Al die tijd haal me vast aan die momenten, al gaan de uren nog zo snel, wanneer laat? want jij bent liever vrij. En dat denk je ook van mij. De Entertainment voor You, zaterdag, gast. Ja, en dat is uh, Nathalie Ackermanns En uh, ja, Nathalie die, uh, is eigenlijk uh, beginnend zangeres, toch? Ja, dat klopt helemaal. Oh, Oké, okay. nee, kijk, hij doet het in ieder geval. We hebben geluid. Ja, ja. gelukkig wel. Hey Nathalie, uh, ja, vertel even voor de luisteraars thuis: uh, ja, uh, waar kom je vandaan? Uh, wat doe je zoal? En uh, ja, wat brengt jou hier? Uh, wat mij hier brengt is Arnold. Ja, Arnold, <laughs> van jezelf, gestel, Arnold van Gessel. Ja, dan, uh, <laughs> ja, goedemiddag. Ja, uh, ja, ik kom uit Den Haag, ben 40 jaar, uh, dochtertje van 11. En uh, ik ben momenteel weer lekker bezig met mijn zingen. Op te pakken weer. Ja, en je, je hebt vroeger al uh, iets gezongen? of... Uh, Ik zing al vanaf mijn zevende. Ja, ja, ja dat is uh, eventjes met de microfoon voor de televisie. En, uh, ja. Dat was tenminste afwasborstel van aan de moeder. Aan, verschillende talentenjachten en zo op school, showmic shows en dat soort dingen. Ja. En de afwasborstel van je moeder? Ja. Voor de televisie. Ja, wat voor muziek uh, zing je zo uh, nou, hoofdzakelijk Engelstalig. Ja, uh, ja een beetje 80 jaren country, rock. Okay. Motown, wat me ligt. Ja, in ieder geval. Wat ik uh, leuk vind. Ja, <laughs> ja. Heel breed. Ja. En nou ja, dan heb ik in ieder geval een plaatje hier staan. En uh, ja, dat is ook wel een lekkere plaat van Maxi Priest en uh, Wild World. Daar horen we dan. Gaan nou, we die even draaien.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 Een lekkere gauw uit de jaren ja, 80 alweer. Maxi Priest en Wild World en uh, ja. ja, Nathalie, je bent er nog. Ja, ik ben er ja, nog je steeds. Je bent nog niet weggelopen. Nee, <laughs> ik ben nog niet weggerend. Nou nee, ja, uh, Arnold is er blijven zitten. Nee, maar dus. uh, ja. ik zit hier met een kaartspelletje. Oké. Okay. <laughs> wat zijn er voor kaart, Arnold? Kaartjes. kaartjes. Oh, oké. Okay. Ah, ah, ja, ja. Staan. ja, dat klopt. Dat ja, ja, ja, ja, ja. ja, ze kunnen kijken. inderdaad. Uh, camera. Dus uh, ze zien alles. Hé, hey, uh, Nathalie. Uh, ja, wat, wat is eigenlijk jouw doel? Uh, wil, wil, je, wil je van zingen beroep maken? Of? Uh, uh, als het me lukt, wel. Maar ja. ik, ja, ik. Ik, ik doe kleine stapjes. Ja, stapje voor okay. stapje. En, en ben, je ook, ben je ook bezig met uh, eventueel uitbreidingen, CD's in? Opname van mijn uh, demo CD. Ja. Ik heb mijn eerste nummer zelf al geschreven. Nou, ik moet alleen ja. nog even muziek onder gaan zetten. En, uh, daar heb je al daar bepaalde ben ik mensen mee bezig. voor. Of? Uh, nou ja, voor mijn muziek te onder te zetten nog niet. Nou, ja, oké okay. <laughs> Dus dan moet ik nog gaan op zoek. Maar uh, voor mijn demo CD ben ik bijvoorbeeld wel al bezig, maar dat is puur koffers. Ah, oké. Okay. En, en uh, ja, momenteel allemaal koffers, neem ik aan? Ja. Uh, behalve dan ja, deze die je nu geschreven hebt, maar daar, daar moet nog muziek onder gezet worden. Uh, ja. Ja, het, is, uh, het, het, valt, het valt meer uh, wa, wa, wa, wa, wa, tegen dan wat, wat je zou denken zo, eigenlijk. eigenlijk wat, ja. wat, wat, wat moet er eigenlijk worden, wat je geschreven hebt? Uh, is het een ballet? Uh, um, ja, het is een beetje country-ballet-achtig nummer, zeg maar. Uh, een beetje John Denver idee. Uh, ja, een beetje die kant op. Ja? Okay. Nou, maar dan wel een beetje met de stijl van de scorpions ertussendoor, tussendoor, zeg maar. Uh, dat is uh, ja, gewaagd. Ja, weet ja. ik. <laughs> dan doe ik het ook. <laughs> je moet apart blijven, toch? Ja, ja, ja, ja je, je moet je eigen boven de rest Je moet je uh, eigen aan toegeven. Dat is één ding wat ik wel heb geleerd ja. in de, al die jaren dat ik zing, is dat je gewoon je moet je eigen neerzetten. Ja, ja, ja. En iedereen nou ja, ieder geval... kan een koffer zingen en iedereen kan, weet je. Maar je moet wel ergens een keer uit gaan blinken. Ja, nou ja, en ik zeg altijd: het is ook altijd afhankelijk van de bepaalde koffers. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Ja, dat Daar is Daar moet je zo, eigenlijk vanaf blijven. En, van en uh, ja, dat is mijn mening. En, en welke koffers zullen dat wel zijn dan? Uh? Ja, dat ga ik niet zeggen. Oh. Ik ga eerst in ieder geval een plaatje draaien van hele Deen. En uh, van de jaren 80 ook, eind de jaren 80, uh, 1989. En tell it to my heart. en Taylor Dane, en Tell it to my heart, en uh, ja, hier op die 106.9 is het uh, heel gezellig, hier in de studio, bij ZFM op de Tolweg 10A, in Zandvoort, en uh, ja, we hebben hier te gast Nathalie Akkermans, en uh, Arnold, en, uh, ja. en uh, wat was jouw naam, kun je... Gerard, ja. Ja. ja, ja, af en toe moet ik even, uh, ja, dan lopen het bij mij ook wel eens even door elkaar, <laughs> Nathalie, wat ga je eigenlijk doen? Eh, wat, uh, wat ga ik eigenlijk doen? Ja. nou, Ik wil uh, sowieso proberen om uh, sowieso in mijn naam bekend te krijgen. Ja. Mensen me gaan herkennen. Ze weten dat Nathalie Oh, dat en dat. En ik probeer mijn eigen stijl in, in mijn nummers te brengen. Ondanks dat het koffers zijn. Ja, ja. daar hebben we het net inderdaad eventjes een klein beetje over gehad. Ja. Uh, hoe <laughs> ik was het toch? Ja, ja. <laughs> <laughs> nou, ik zeg het ook lekker. <laughs> hey, um, ja. Uh, je, je houdt van uh, alle, alle muzieksoorten, zeg maar. Ja, ik ben, een, ik ben ook heel breed opgevoed thuis. Ja, maar is het, is het uh, je voorkeur? Is dat eigenlijk meer een beetje jaren 60, 70, 80? Of, of, uh... Uh, toch wel een beetje de 80 jaren, een beetje de rockkant op. Ook wel uh, country, ook wel niet alles. Want er zijn bepaalde country nummers, daar brand ik me niet aan. Uh, ja. Maar er zijn er ook een aantal, want ik denk van ja, dat is wel leuk, dat is gezellig. Nou, ga, ga ik er dadelijk eens eentje opzoeken. Die, uh, die kennen iedereen. En, uh, dat is dat goed. Dat ben ik zeker, dat, dat, die ken jij ook. <laughs>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 Ik hoop dat iedereen dat ziet. André Azaz junior. En eh, ja, liever, niet eh, voor lief, mijn lief. Ja. Het, eh, dat was in het begin bij mij heel erg. Dubbele tong. liever niet voor lief, mijn lief. lief, lief, lief ja. Zijn, heb jij daar ook wel van? Of? Die tongenbrekers, ja, soms ja. wel, ja. ja en uh, dagelijks? Nou, nee, nee hoor. <laughs> Oké. Okay. Ik, hey, eh, hey? ik niet zeg. Ik het niet. En uh, ja, we gaan zo uh, eigenlijk een, een nummertje zingen. Ik ga mijn best voor jullie doen. Ja, ik, uh, ik ga hem in ieder geval alvast klaarzetten. Want dat is een nummertje van, uh, ja, heel ver uit het verleden van John Denver en Annie zoon. Klopt. En uh, wat, wat, heb je, uh, wat heb je daarmee? Uh, dat is een nummer dat is eigenlijk omdat mijn oma, die heet ook Annie, ja. en die is uh, met de kerst overleden. En dat was haar lievelingsnummer. Afgelopen kerst? Ja. Oké. Okay. En dit was haar lievelingsnummer, dus vandaar dat ik uh, hem zing. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, ja, ben je er klaar voor? Uh, kom op. Ik ga ja? mijn best doen. Heren, heren, rustig aan. Niet hard weglopen. Gewoon blijven zitten. <kwijnt> <kwijnt> nou, we gaan hem instarten. Komt-ie. Een, twee, drie. Ja, komt er dan, komt er dan een. Like in Mag ik like night... even overnieuw. Ja. Bestem, ik even wat water drinken, moment. Uh, nou, dan gaan we eerst even een plaatje draaien. Dan doen we dat. En uh, ja, dat doen we.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 Ja, we zijn er nog hoor. Nicky Minaj en uh, ja, Starship. En ja, we gaan, uh, we gaan het nog een keer proberen. Ja, mijn, He, uh, mijn stem die liet uh, me even in de steek. Uh, geef niet. Kan dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ja, dan doen we. John Zeef en uh, Annie Song. En dat uh, ja, door Nathalie Akramans. Oh, komt hij dan? We gaan hem uh, eventjes instarten. Ja. You feel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 Nathalie Ackermans, nou dat was uh, ja, Annie Song en, uh, van John Denver uit de, uit de oude doos. Ik moet zeggen, ja, klonk heerlijk. Ja, ja, ja goed ja. zo. Gelukkig. Geduldig, geduldig. gelukkig. Gelukkig, Ja, ja. <laughs> uh, ja uh, we gaan even een plaatje draaien van Chris de Burke en uh, The Lady in Red... So bright You were amazing Never seen so many people Want to be there by your side And when you turned to me And smiled it took my breath away I have never had such a feeling Such a feeling of complete And utter love As I do tonight Was je dan? Chris de Burg en Lady in Red. En uh, ja, Natalie. Ja. Ja, uh, we gaan er zo nog eentje doen. Eerst moet ik nog eventjes iemand bellen, zo direct. Oké. Okay. Dus dat gaan we eerst even doen. En uh, ja, tot die tijd gaan we even een plaatje draaien van. Uh, The Weather Girls. Vind je dat wat? Helemaal goed, juist. ja. It's Fent. Raining Man? Juist. Ja, ik bedoel, ja, ik ja nou praat je. Uh, kijk hier in <laughs> de studio zit drie nou mannen. Uh, bedoel ik. <laughs> It's Raining Man uh, en. Yeah, ja, The Weather Girls. Weather Girls, hier bij CFM Entertainment Boyhood 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk DHB Plus, tv tekst hier in Zandvoort. En ja, uh, yeah. it's raining man, helemaal vol hier. Alleen maar mannen, haast. Bijna. Ja, <laughs> hey, um, ja we, hebben, uh, we hebben nog een nummer uitgekozen uh, van de Righteous Brothers. En uh, Unchanged a Melody. En uh, ja, je ja. ben ik klaar voor. Het gaat, uh, het gaat lukken. Laten we het zo zeggen. Ja, ik ga je bent een beetje verkouden en nu. zo. ik, ja, ja, ja, ik, dus ik het, ga ervan uit dat mijn stemmen nu niet nou, in de steek laat. Nou, we gaan het gewoon proberen. Unchanged Melody. 1, 2, 3. En daar komt hij. heb je zin. Eh, de, de, de, de, de kleine ging gingen toch prima. Ja, ik zei al, mijn stem is niet helemaal optimaal vandaag. Nee, dat niet. Leuk even kouden ja, zijn, yes. Nou, geef niet. niks. Joh. Eh, we hebben allemaal wel eens wat, toch? Ja, is alleen zo vervelend dat het nu gebeurt. Ja, geef niet. Ik bedoel... Ik eh, heb normaal ja, nooit Het is hè. allemaal goed gekomen. Ja, langzaam gaan we af op het nieuws van, van zes uur. Dus ja, ik zou zeggen, blijf lekker zitten. We gaan eerst nog een plaatje draaien en uh, nou, praten we zo nog eventjes verder tussendoor, toch? Tuurlijk. Oké, okay. dan doen we met uh, Kaoma en uh, Melody Damour.